De politie spreekt tegen dat er lange wachttijden zijn als mensen de politie bellen. Ook is het volgens een woordvoerder niet zo dat er belangrijke tips verloren gaan. Ze reageert op een artikel in het AD. Die krant meldt dat mensen er vaak niet doorkomen aan de telefoon. Dat is een gevolg van ICT-problemen en een hoog ziekteverzuim. Mensen die bellen met 0900 8844 staan volgens het AD soms 20 minuten in de wacht. Volgens de politie klopt dat niet en moeten mensen hooguit een paar seconden langer wachten dan normaal. De vakbond voor defensiepersoneel noemt het CDA-voorstel voor herinvoering van de militaire dienstplicht een onzinnig plan. In het NOS Radio 1-journaal zei voorzitter Deby dat er een groot verschil is tussen dienstplichtigen en beroepsmilitairen. Die laatste kiezen er vrijwillig voor, zijn erg gemotiveerd en bouwen jarenlange ervaring op. Bij dienstplichtigen is dat niet het geval, zei hij. CDA-leider Buma komt met het voorstel voor herinvoering van de dienstplicht om te beginnen voor de probleemjongeren. Bij de gijzeling in een restaurant in Bangladesh zijn 26 doden gevallen, onder wie zes van de terroristen. Bij de bestorming vanochtend werden 13 gegijzelden bevrijd. Militanten vielen gisteravond schietend een restaurant in, het hoofd, in de hoofdstad Dhaka binnen, waar veel buitenlanders aan het eten waren. Vanochtend bestormden commando's het restaurant. De aanval in Dhaka is opgeheist door terreurorganisatie IS. Zesvoudig Olympisch kampioen Usain Bolt heeft zich geblesseerd teruggetrokken uit de Jamaikaanse atletiek kampioenschappen. Hij heeft een hamstringblessure. Bolt had zich moeten kwalificeren voor de 100 meter op de Olympische Spelen in Rio. Hij maakt nog steeds een kans om mee te doen. Bolt kan nog dispensatie krijgen van de Jamaikaanse atletiekunie. Dan nog het weer. Het weekend wordt lichtsverzovallig... met geregeld zon, maar ook wat buien. Vooral vanmiddag trekken er buien van west naar oost... met een kleine kans op onweer. En het waait stevig bij 16 tot 19 graden. Dit was het nos ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een flinke file na een ongeluk op de A12... van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug. Vijf kilometer. Vertraging nu al drie kwartier.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 Een zeer goede morgen, Zandvoort, vanuit de studio in uh, de Tolweg. Dus als je wil komen kijken of komen uh, zien hoe het hier gaat, kom dan rustig naar de Tolweg. En uh, ja, daar zitten wij met z'n allen. En wie zijn er met z'n allen? Wij uh, zijn uh, met de redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie is natuurlijk van Gerrie Rutte. De koffie uh, wordt verzorgd door Gert van Kuik en Yvonne Roosendaal, heb ik begrepen. En de presentatie doe ik samen met G Rutte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben Zonneveld. Ik ben een beetje, met je keel. nou niet zo erg bij stem, maar ik doe mijn best. Oké, okay, nou best. blijf rustig zitten en ja. roep als je wat wil roepen. Ja. Uh, wat gaan wij het allemaal over hebben vandaag? Wij beginnen straks met de Ton Ariezen, die zit daar ook al. Goedemorgen Ton. Goedemorgen. En dan gaan we het hebben over de muziekfestivalen en natuurlijk Al Italia. Dat is uh, dit weekend en vanavond. Dan hebben we een gesprek met Elko Zwart. Fysiofit en fysiotherapie Elswoud. Die uh, gaat ons vertellen wat ze met echografie en shockwave doen in Zandvoort. Uh, helaas was het gisteren wat minder weer voor uh, de markt, de toeristenmarkt. Ik ben er nog wel even overheen gelopen. Ze zijn eerder Buringen. gestopt, hè? Gel ja, uh, ja ze zijn ook eerder wegen, gestopt, ja. maar er waren best wel leuke dingen. Ja. En Roy van Buringen gaat ons uh, vertellen waar we daarmee verder gaan. Dan gaan wij uh, koffie drinken, nieuws en reclame doen. En dan uh, komen de heren van het OPZ, meneer Poster en Jo Berensen en die gaan ons eens bijpraten over de advertentie die in het Zandse krantje staat... Dan gaan wij praten met iemand uit... Uh, het, Spalier, het Spalier, ja. Dat is een, een, een jongen uit Aleppo, <tomt> Fadi Maloud. Uh, die is, komt samen met zijn maatje Erik Bullen... Uh, komt hij vertellen over ja, uh, zijn vlucht hè, uit Aleppo. Ja. Hij heeft dat verteld ook in de, de Gertebach-school. Gert ja. En hij gaat dat voor ons ook vertellen. Het zal in het Engels zijn, want hij kan heel moeilijk Nederlands spreken... maar we komen er wel we uit komen met komen alle, We komen er wel en, uit. Ja. Um, ik heb ook begrepen dat er meer maatjes gezocht worden door Ja, dat uh, zullen we ook vertellen. hè? Dat is heel belangrijk. Dat, uh, dus, dat uh, we die oproep op doen. Ja, mocht je interesse hebben om uh, statushouders te helpen... doe dan even een oproep, een belletje naar Pluspunt. En daar kan je mee verder. Uh, Missie Conny Lodewijks is voltooid. Conny Lodewijks, ja, die, ja. ik wil haar zeggen... houd er weer mee op, maar dat is een nou, beetje onbeleefd. Ja, ja. Nou, maar ze gaat wel door volgens mij. Een klein, klein <laughs> beetje. <laughs> nou, we gaan het aan de vragen. Uh, maar zij vindt zelf dat ze een goede vervangster heeft. Ja. Dus uh, ik ben zeer benieuwd. Uh, wij gaan gelijk praten... over de muziekfestivalen. Ton Arisen, vandaag is het... Uh, 2 juli. Het weekend van uh, Alitalia Zandvoort. Um, wat gaat er gebeuren vandaag? Uh, nou ja. Dat gaat in ieder geval gebeuren door we het droog weer hebben. Dat is al heel wat ja, in deze dat is, tijd. Zijn dat de mijn stem doet het ook uh, wat minder, maar kink, hij kent ja. misschien wat zwoel op deze manier. Dus wel goed, het komt niet door de hete thee, maar door een beetje verkouden. Oh jee. Ja, dan hoor je over hoe dat komt dan hoor je mij geen opmerking over? Nee, daarom. Dus uh, we hebben vanavond uh, vanaf half acht de Notbind. De Notbind is een Saanse formatie van een beetje mensen die wat gedateerd zijn in die zin. Gedateerd ze hebben gedateerde muziek. Ze, ja, spelen, toch niet gedateerd. Ze, Salsa. ze spelen <laughs> muziek van uh, The Birds, The Doors, <coughs> The Beatles enzovoort. So en dat is uh, heel uniek. Ik ben die mensen tegengekomen op een bruiloft en dacht, dat is wat voor Zandvoort. Je zegt uh, gedateerde oh. muziek, Nou, dat is uh, inderdaad wat, wat oudere muziek. Maar zijn het ook oudere, oudere uh, muzikanten? Of ja, zijn jongste, het... de jongste is 62. Oh. oh, dan moet je ze vroeg laten beginnen. Ja. Ja. Vandaar de keus. Ja. En dit uh, is op het raadhuisplein? Dit is op het raadhuisplein. Is er in uh, het dorp wat te doen? Want ik zag allemaal borden dat je niet mocht parkeren. Het is uh, zo dat uh, het evenemententerrein is aangewezen. En iedere keer als er een evenement is... en dit valt onder een evenement... dan wordt de Haltestraat auto vrijgemaakt. Okay. Zodat de cafés... Uh, Eventueel hun terras buiten kunnen zetten. Oh, dus dat is de achtergrond van dat is de uh, achtergrond ja, van oké. een evenemententerrein. Ja, prima. Want er hoeft s'avonds niet gereden te worden daar. Nee. <hijs> Mensen moeten eerst luisteren naar de muziek en een biertje drinken. En nou. dan om een uur of half één rustig hun stamkrugje opzoeken. En dan gaat het allemaal goed komen. <hijs> en dan gaat het zeker goed komen. Uh, wij horen trouwens goede geluiden uit, het, uh, uit de horecawereld. Dus dat gaat helemaal goed komen. Um, en zij spelen tot uh, half tien, tien. Half uur... Tien. En dan krijgen we de alonbekende Ru Jansebind. Oh. Ja. Hij blijft een, een soort van fenomeen in Zandvoort. Ja, waar, er uh, wordt, het, het is allemaal op verzoek. Het is niet zo dat ik eigenwijs mijn eigen dingen doordruk. Ik luister en dan pro, probeer ik daaraan te voldoen. En de Ruud Jansen bent, Tom, dat moet je doen. Dat is top. Dan staat het plein vol. We gaan het meemaken vanavond. Nou, ik hoop zeker dat we het gaan meemaken. Het, het, het trekt open en het ja. trekt wel bij. Dus ik neem ja. aan dat de temperatuur ook wel een beetje omhoog gaat. Dus de wind, Nou, Je staat daar redelijk uit de wind, geloof ik. Dus ja, het valt van mij. Uh, dat is... Dat is het, voor, voor vanavond. Voor vanavond. Uh, um, dan is het morgen op het uh, de screen natuurlijk de, de redfestiviteit Alitalia in, uh, in Zandvoort. Ja. De aankomende aan. weken is er nog wel wat, uh, wat te doen, hè? Ja, zijn, we hebben uh, dan uh, de 16e. Yeah. Komt de DTM? Tenminste, voor mij het festival dan. Maar ze zijn er de, vanaf donderdag. Dus donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag <kwijnt> is alles DTM. Ja. En uh, dan hebben wij als festival voor de café's, hebben we vier podia, dan staan daar uh, nou ja, salsa gerelateerde muziek. Want het festival heet Tropicana. Ja, dat is uh, terug van weg geweest. Ja. Is dat ook op verzoek? Dat is ook op verzoek. Ja. Tom, waarom hebben we Tropicana <laughs> niet meer? Nou. Dat wie dat wie doen die verzoeken? Oké. Okay. Nou, voornamelijk de horeca. De horeca zelf? Ja. ja. Uh, bevalt het de horeca dat uh, de organisatie bij jou ligt? Dat bevalt de Horeca zeer ja? goed, omdat ik, nou ja, tussen haakjes, neutraal ben natuurlijk. Ik heb nu zelf geen café meer. Mm -hmm. Dus ja. heb je je handen vrij. En uh, dat is het voor alle dingen die er moeten doen. Nou, je weet zelf ook uh, hoe vaak er vergaderd wordt. Mm -hmm. En dat zijn, ja, dat zijn toch op tijden dat uh, een normaal mens aan het werk is. Ja. Ik ben ook gedateerd, dus ik hoef <lacht> niet meer. Dus ik heb tijd om te vergaderen. Maar, nou ja, en het, uh, ja. het gaat nu voor het uh, derde jaar dat ik het. Tussen haakjes alleen doen, want zo alleen doe ik het niet. Nee, nee, maar het is wel handig als iemand de, de richtlijnen zet. Ja. Dus, en het wordt steeds moeilijker om, een, om festivals te organiseren, omdat je aan steeds meer eisen moet voldoen. Wat aan de ene kant heel logisch is, aan de andere kant denk ik: Kijk eens even terug. En ons festival bereikt nou eenmaal niet 10.000 mensen. Het, kijk, met 6.700 ben ik al uh, een Ja. Ja, dan val je niet meer onder een klein evenement. Maar dat dus moet je toch nog ja net, hebben. Net van... groot. Ja. Net groot ja. Ja. Ton, hoe, hoe financier jij dat? Hoe financieren jullie dat? Zeg maar? nou Wij financieren dat, financieren dat ook vanuit horeca. Maar de hoofdsponsor is het Holland Casino. oké okay. En daar bouw ik een budget mee op. Dus ieder jaar moet ik een financieel verslag inleveren. En dat is ook logisch. Want als je geld sponsort, dan heb je ook recht om te weten waar het aan besteed wordt. En op die manier bouwen we dat dan op. Zodat je een bedrag hebt waar je in ieder geval de festivals mee kunt financieren. Ook als het vijf keer zou regenen. Dan blijf je niet met de restschuld zitten. En, de, en de, de bands moet je natuurlijk ook en de betalen. Bands, ja, dat, ja, de ja. bands. Dat is een, avondje, een avondje Raadhuisplein. Ik pak één podium. Dat kost gewoon 9.000 of 10.000 euro. Echt waar? Ja. Want je ja. moet... Je moet veiligheid inhuren. Je moet EHBO inhuren. Je moet een toiletwagen hebben. Het podium opbouwen. Licht en geluid. En dan de muziek nog. Ja. Het is een optelsom van kosten die je maakt. Die hangen tegenwoordig ook wel aan je vergunning. En daar staat het ook gewoon in dat je dat moet hebben. Je houdt wat over of niet. Aan de bierverkoop. Dat is eigenlijk de grootste inkomsten dan. Ja. De horeca omzet. Dat is de inkomsten. En die moet je ook verantwoorden. En die is ook losgekoppeld van uh, de cafés die... Uh, die de nemen. cafés staan hier buiten, want het, laten we even wel zijn. Het, het gebeuren is om Zandvoort promotie. Het is niet ja. horeca promotie, nee. het is Zandvoort ja. promotie. En daar helpt de horeca aan mee, zodat ze daar aan, na zo'n festival de revenue van hebben. En deze jaren doen we het zo dat er uh, vijf evenementen zijn op het Raadhuisplein. En drie door het dorp heen. Dan kunnen ze hun eigen muziek invullen. Ja, ja. En dan doet wel... sep, doet dan nog wel de beveiliging... en de plaskruisen en, uh, en uh, dat soort dingen. Mm -hmm. En die vraagt ook de algehele vergunning... voor het hele jaar aan. Dus daar zijn ze van ontlast. Maar ze hebben dan wel de plicht om aan die dingen te doen. Nou, en dan is een, een kleine bijdrage... Uh, in dit geval... Is de, vind ik heel normaal. Ja. Dat is dan uh, voor de stichting? Ja. En, en dan... Uh, bij Tropicana bijvoorbeeld? Dan hebben de, de, de podia in het Halterstraat bijvoorbeeld zelf een biertap. En dat is hun eigen winst? Dat is hun eigen winst, ja. Okay. Dus dat verschilt tussen uh, één podium of het hele dorpfeest? Ja. Oké. Okay. Na de DTM, dan uh, zitten we al eind juli. Dan hebben we 6 augustus hebben we een jazzprogramma. Wat uh, klinkt als een klok. <kwijls> het is dit jaar echt heel... Uh, daar, yes, heb, ik, daar heb ik echt over nagedacht. Oh. Ja. Dus dat is, dat is echt heel mooi. Er staat wat er gebeuren. Is dat uh, Jess of Jessie? Het is uh, Jessie, Jess. En is het Jess Behind the Beach? Is dat het? Dat, dat is, is Jess Behind the Beach, ja. ja. ja. Is het? Uh, en, en dat is eigenlijk de teleurgang van Jess uh, Behind the Beach geweest. Dat het te, uh, uh, te veel van Jess ging afwijken. En ja, zie ik, vind, vind, zie uh, ik dus in HALM ook, nou, Als je, Jazz gaat ja, nu ook meer uh, andere muziek erbij betrekken. Ja, ik vind uh, jazz, ik, uh, ik maak het ook regelmatig mee gewoon, omdat ik ben nou een liefhebber dus ik bezoek nog wel eens wat en dan kom je steeds meer tegen en, uh, een DJ en een saxofonist. Nou, dat heeft in mijn optiek niets met jazz te maken, ja ze spelen wel jazzmuziek en het klinkt ook heel aardig en het is hartstikke leuk. Hans Dulver de deed dat ook het laatste uh, in, in Ja, Het is heel populair, dat ja. is nu helemaal zo. Maar ik heb een tip voor alle mensen die twijfelen voor het jazzfestival. <lacht> ik heb gecontracteerd voor die avond de Jamal Thomas Band. En ik raad iedereen aan om op YouTube even te luisteren wat voor jazz dat is. Ik ga hem even opschrijven. Jamal, Jamal Thomas Band. Dat is echt giga wat er dan gebeurt. En dat ik dat voor elkaar gekregen heb. Om dat hier in Zandvoort te Waar krijgen. Waar komen ze vandaan? Dat is uniek. Den Haag. Den Haag. En zij treden uh, niet zo vaak op, begrijp ik dan? Of maar zij uh, treden heel vaak op. Maar niet? dat is niet te betalen. Oh. Behalve als je vindingrijk bent. Oh. dan komt dat. <laughs> nou, u zult me niet vragen hoe nee, je dat geregeld bent. <laughs> uh. Nee, dat is in dit geval ook het voordeel. Dat je, dat je veel klein podium aanbiedt. Dus ik doe jazz bij, ja. bij Telassa. Ja. En ik bemoei je nog wel een beetje met andere dingen. En dan zijn de mensen nog wel eens toegankelijk. Ja, dat hoor ik van Hans leuk. Rijmers ook. Ja. Uh, uh, jullie zitten een beetje in die scene. En dan zijn de artiesten toch eerder geneigd om naar bekenden te gaan. Ja. Als dat een wildvreemde opbelt van... Hallo, ik heb een podium en ik betaal wel. Ja, het gaat soms zo ver dat de zangeres belt. Van, ik heb vandaag een groene jurk aan. Dan kan je de rekening mee houden met de bloemen. Ja. Dan, <lacht> <lacht> in de dan, de zangeres... dan weet je geval dat je bloemen ja, iedere zangeres <lacht> weet natuurlijk dat ze een bosje bloemen krijgt. Ja, ja, ja. Oh, leuk. En... Uh, ja, daar ben ik uh, vrij uniek in. Want uh, overal is het optreden, je krijgt je geld en je gaat weer. Ja. Maar ik besteed er dan nog wat sociale aandacht aan en dat valt op. Nou, ik denk dat dat uh, bij de artiesten heel erg opvalt. Ja. En dat ze dat heel erg waarderen ook. En afgelopen zondag was ze een dure bij Talarsen, want had ik drie zangeressen. Nou, mm -hmm. dan sta je met een arm met bloemen. Maar ja, wel leuk om te doen. Maar ja, dan nee. ruilen je die bloemen om voor die anderen en dan sta dat dan je helemaal goed. <laughs> <laughs> uh, augustus, dan zakken we al een beetje af naar... Uh, um... Eindseizoen, want september hebben we ook nog wat beschadigd. Nou, we hebben nog wat in augustus. In augustus? De, 13 augustus hebben we nog een Amsterdamse avond. Dat oh ja. is weer voor de cafés. Ja, die is voor de cafés. Ja. Uh, Haltenstraat weer dicht. Haltenstraat weer dicht. Echt helemaal dicht. Want daar staan er weer uh, diverse podia. En dat is Nederlandstalige muziek. Is dat? Uh, mag elke café uh, doen wat hij wil? Of, of nou, heb dus jij dat een, nog wel ik, een beetje een oorlog? Nou, uh, wij geven aan dat het beste is om het een beetje samen te doen. Dus ja. zo doen. Uh, uh, de Williams Bar en Laura en Hardy doen samen. Die hebben één podium. Ja. Uh, vier en Anders met Zin samen hebben een podium. Dat staat daar tussenin. En dan heeft uh, de Chin Chin en Café Nuff een podium. En, en, en, tussen, tussen de weg, de weg in? Tussen, en, in. En tussen de weg in. En uh, de Jinx op het dorpslijn. Ja, nou, het blijft altijd een buitenbeen, de maar het is altijd gezellig op het plein. Het en, is uh, enorm gezellig. Die Je hebben ook die altijd echt goede muziek. Ja. En ze zitten iets verder weg dan de rest. Maar het, het is uh, altijd een aanradertje om daar uh, even te nou ja, kijken. Als, ja. als ik op het festival loop, en ik, ik vind het ook leuk om heen en weer te lopen... dan zie ik ook heel veel mensen toch even naar het Dorsplein gaan... en ja. weer terug, en weer terug, heen en weer. Dus het, dat trekt toch wel, ook al is het ietsje verder weg. Ja. Heel gezellig. Nou, dan is augustus om, naar de Amsterdamse avond... en dan gaan we richting historische Grand Prix, denk ik. Ja, dat, dat wordt helemaal oh ja. een knaller. Hè. Ja. Daar kan, die kan ik ook vast hemvullen. Ja. Dat is uh, Toe Hot to Hendel, wat daar komt. Dat is uh, in Zandvoort niet helemaal onbekend. Het is wel twintig jaar geleden, dus die zijn ook alweer wat ouder. Maar ze doen nog steeds uh, hele goede muziek. Hoe ligt uh, de combinatie met, uh, met historische kampioen? Want uh, om een uur of half acht uh, komen die auto's door het dorp. En dat duurt een twintig minuten en dan staan ze stil. Uh, is er ook om muziek? Ja, dan doe ik... Uh... Een DJ of ik laat iemand starten die ook wel eens wil laten horen dat hij al met muziek bezig is. Nou, ja, dat kan natuurlijk. Dus zo krijg je op een klein podium een klein muzikantje of een beetje gewone muziek. Dus dan is het zo dat vanaf 7, tussen 7 en 9, of zo van half 8, 9 uur, dan is de presentatie van de auto's. Ja. Dan is er geen muziek op het podium. En dan vanaf 9 uur tot half 1 hebben we hendel. Ja, we zijn nog benieuwd of er nog vuurwerk komt. Maar die, die koppen we later. Dat branden. moet dan tussendoor. <laughs> ik maar ik zorg voor vuurwerk hebben. op de raadsplein. Ja, ja, prima. Oh, leuk. Ja. Is dat het laatste uh, festival? Of hebben nee, dan, uh, we nog een Nee, dan hebben we nog een aabranding. Nog één? Ja. We trainen met uh, gewichten in de sportschool. Want dan kan je het bier beter vasthouden. Ja? En dan krijgen ja. we het bierfeest. En komen oh. er dan ook van die plastic bierpullen van 5 liter? Of, uh? Nee. Ik, uh, <laughs> dat is jammer. Ik, nee, ik heb ze van 3 liter. Maar die zijn al zwaar genoeg. <laughs> ja. um, over het Duitse feest uh, wordt van alles uh, verteld. Um, uh, met name ook van begin, begin iets eerder, want uh, dat doen de Duitse bierfeesten ook. Uh, hoe zit het met de tijden? Ik uh, begin het bierfeest, uh, de tap is open om zes uur. Ik heb daar ook te maken, weer op het Raadsplein, ook met de middenstand. Ja. Dus ik moet wachten tot de winkels dicht zijn. Juist, ja, dat is dus de vraag. Ja. Dus uh, de HEMA gaat dicht en het feest kan beginnen? Ja, bijvoorbeeld zoiets. Ja, ja. Want, want, uh, dat heb ik dan ook nodig, want daar worden... Uh, braadworst en pretzels ja. en dat soort dingen. Dat komt daar te staan. Dus, uh. Het is wel een mooie tijd om, uh, om een worstje te eten. Nu is 6,5, 7. Dat dus. bedoel Dat je wel trek, uh, hè? denk ik. Uh, ja. ja, is, ja, uh, ja. Een goede en nou, uh, rokkenjagersmuziek. Rocken, dat gaat helemaal goed. Rokkenjagersmuziek? Ja, zo is heet dat. Nou? De Nunentaler. Uh. Nunentaler, die ga ik ook opschrijven ja, Dat dus kan nog gewijzigd worden, hoor. Want dat uh, met de uh, Duitse bands... Uh, als ze ergens meer kunnen verdienen, zijn ze ja, we zijn weg. Zijn ze weg. <coughs> nou, de, uh, vorig jaar, de Limburgse band, die was natuurlijk fantastisch. is die geweldig. Is, uh, die, die, had ik, die had ik ook voor dit jaar vastgelegd, maar die moeten dan vanuit Duitsland op een zaterdag even heen en weer rijden om in Zandvoort ja, te voldoen. Precies. Daar heb ik ze van ontlast en heb ik gezegd, dan kom je volgend jaar maar weer. Oké. Okay. En is dat einde seizoen? En dan is het einde seizoen. En dan ben je uh, onderhand alweer bezig met het nieuwe seizoen? Dan, om, uh, ja, want voor 1 november moet je dat weer aanvragen, dus, dus uh, een week of drie, vier de tijd. Je hebt het er druk mee, Tom. Gelukkig He? wel. Ja. Houdt je van de straat. straat. Ja. Ja. <laughs> Tom, ontzettend bedankt voor de komst en de uitleg. Uh, Graag. Ik denk dat wij elkaar nog een keer spreken voor uh, het einde van het seizoen. Dat schat ik ook in. Dank je wel. Hey, hartstikke bedankt. Dank je wel, Tom. En uh, tot vanavond allemaal. Jazeker. Ja. een rustig muziekje, Ilse de Lange. En uh, die, die rust hebben we ook alweer nodig, want het is natuurlijk het muziekfestival, barst uit zijn voet van uh, allerlei soorten muziek, salsa, Nederlands enzovoort. En uh, we gaan het nu hebben over therapie. Aangeschoven, Manuel Sonswils en Elko Zwart, welkom. Dankjewel, morgen. Um, de, de praktijk heet Elswoud. En hij is in zandvoet. Uh, nee, ik zag dat, ik las nee. dat zo. Nou, nee, de oh, sorry. Ga even wat dichterbij ja, maar Je kunt ook die haak naar voren trekken. Ja, dat kan ook, maar <laughs> <laughs> een beetje in beweging blijven. Ja, ja, ja. Uh, ja, de praktijk heet Elswoud. En de praktijk zit ook echt in Elswoud. Onder ah. uh, nou, de rook van het Baben uh, van Kennemerland uh, zit op de praktijk. En uh, nou, ik heb natuurlijk al jaren in Zandvoort geweest, een aantal jaren weg geweest. En uh, ja, toch weer aansluiting gevonden in Zandvoort bij Physiofit Om daar uh, shockwave en echografie te gaan doen. Iets, iets wat er in Zandvoort niet is. En wat een hele mooie aanvulling kan zijn op het zorgpakket in Zandvoort, denk ik. Het is uh, echografie en shockwave. Zullen we Manuel bij de eerste beginnen? Wat is shockwave? Nou, ik denk dat we dat beter bij Elko kunnen neerleggen. Want <laughs> we hebben is het van echografie. <laughs> nee, nee hij, is de, hij is de specialist in de echo en in de shockwave. Ja. Uh, Fysiofit Zandvoort is hartstikke blij Elko uh, in huis te hebben voor de diagnostiek huh? uh, voor de cliënten. Dus dat wil ik eigenlijk bij uh, Elko neerleggen. Dus ik, ik begrijp hieruit dat er eerst gediagnostiek diagnostiek moet uh, gepleegd worden om uh, over te gaan tot echografie of tot shockwave. Nou, het, het is, ja, ik, misschien is het handig om een klein beetje de volgorde ja. te schetsen. Het idee is natuurlijk dat mensen gewoon binnenkomen en dan een regulier fysiotherapeutisch onderzoek krijgen. En op basis daarvan. Wat, wat, wat heeft zo'n mens die binnenkomt? Nou, dat kan iemand zijn met knieklachten of iemand die een achillespeesprobleem ja? heeft okay. of iemand die een schouderklacht heeft. Uh, daar ga je dan naar kijken, Je reguliere onderzoek doe je daarop... En op basis daarvan ga je gewoon kijken. Van, hey, is het handig om daar nog echografie op los te laten? Om nauwkeuriger de blessure te bepalen. Of uh, de blessure vast te stellen. Mm -hmm. Waar die precies zit. Hoe heftig die is. En daarna. En echografie is natuurlijk wel bekend vanuit uh, de zwangere dames. Die uh, dan zo'n... Uh, ja, ja, pret echo laten maken. En dit is dan puur uh, echografie op gewrichten gericht. En op spieren gericht. Pezen. Uh, dus meer het, uh, met een mooi woord heet, uh, musculoskeletaal. Intern doe ik helemaal niks, maar het is gewoon echt vanaf de buitenkant een gewrichting kijken of naar een spier kijken, hoe dat eruit ziet. En vervolgens, als je dan de aard van de blessure vastgesteld, zou je shockwave kunnen toepassen. Het is niet altijd zo dat je echografie koppelt aan shockwave, of shockwave koppelt aan echografie. Maar in heel veel gevallen is het wel dat je gewoon uh, zegt: van ja, weet je, Dit is een hele mooie klacht om verder te gaan ballen met shockwave. Maar de, de, de eerste instantie is dat iemand komt en die hebt wat, en dan wordt er met een echo gekeken. Wat, wat daaraan mis ja. zou zijn. En wat, wat zie je dan als er iets mis is? Nou ja, dat is heel veelzijdig. Je kunt uh, bij schouderklachten kun je dus heel. Er kan dus een, in, in het kapsel kan een ruptuurtje van scheurtje zitten, er kan een calcificatie zitten. Uh, als je naar een achillespace kijkt, dan zit vaak een soort ontstekingsachtig proces. Dan kun je kijken hoe heftig de ontsteking is. Dus die zie je. Die zie je ook okay. echt. Eh, bedoel, uh, dat maakt het dus echt inzichtelijk. Dat is niet alleen voor de therapeut in kwestie is dat leuk en prettig. Maar dat is met name voor de klant is het heel inzichtelijk. Ja. Kan om duidelijk vast te stellen: nou, daar zit het probleem, daar zit de aard van het probleem. Is, is dat een vooruitgang uh, uh, ten opzichte van een paar jaar geleden? Is, is, is, hoe lang is dat al? Nou goed, echografie is er natuurlijk al wat langer. Bedoel, uh, alleen ja, de, is, uh, de, de, de buikfoto's ja, ja, kennen we natuurlijk maar, maar, maar, Ja, Maar de echografie is natuurlijk uh, de laatste jaren: neemt het zijn vlucht een beetje in de fysiotherapie. En uh, waardoor je gewoon heel veel duidelijker een beeld krijgt zeg maar, van de blessure en de ernst van de blessure. En op basis daarvan kun je gewoon zeggen, van, het is zo en zo heftig of zo en zo ernstig. En dan kun je je beleid uh, omtrent uh, het herstel kun je ook veel beter uitstippelen. Ja. En dat is voor jezelf uh, heel prettig, maar dat is met name voor de klant in kwestie is het gewoon uh, prima. Omdat hij dan heel duidelijk te zien krijgt van, ja, luister, daar en daar zit het probleem, zo heftig is de kwetsuur. Dus reken erop dat je drie weken, zes weken of nog langer uh, uitgeschakeld bent. En, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk gewoon waar het om draait. Dat je, het is, gewoon, het je kan herstel... gericht, je gericht, daar kun je uh, iemand ja, helpen, ja, zeg maar ja. eigenlijk. Je kunt veel beter het herstelproces ja. begeleiden. Dus je doet in, in eerste instantie je zeg maar een soort nulmeting. En uh, nou ja, ergens halverwege het traject. En of dat na drie weken of na acht weken is, kun je nog eens een keer een echo maken. Om inzichtelijk te maken hoe ver het uh, staat met de ja. structuren. En vervolgens uh, zeg maar nou, weet je, voor mijn idee zitten we nu uh, in de afsluitende fase. En dan kan je nog een keer een echo maken om te laten zien. Ja weet je, het is daadwerkelijk hersteld. Kun je het verschil zien? Ja, nee. je kunt de plaatjes naast elkaar leggen. Fysiofit er... is, uh, is, is, is daar nu mee uh, busy. Dat deden jullie voorheen natuurlijk niet. Nee, dat deden we voorheen niet. En, dus we... En, toen kwam er iemand binnen met pijn in zijn schouder en die, die gingen jullie behandelen. <coughs> nou, het is zo dat en natuurlijk wat. Uh, het is toch over... wel verschil. Nee, ja, wat Elko al zei: dat de shockwave is er al een. Of uh, de echografie is er al een tijdje. Dus wat wij voorheen ook deden, is uh, cliënten doorsturen. Ik stuurde al cliënten door naar Elko naar Elswoud. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat uh, Elko ook aangaf van nou uh, de mogelijkheid om in Zandvoort uh, bij ons binnen te komen, en bij ons uh, deels uh, mee te werken, was voor ons gewoon heel fijn, ja. omdat we ook al gewoon uh, genoeg mensen <kuggen> doorsturen. Dus voor ons is dit een heel fijn uh, extra uh, product of uh, methode. Waarbij we dus de diagnostiek uh, kunnen verfijnen. Dus als we kijken, we hebben een schouderklacht, een hielspoor of een tennis-elleboog. Dat je dan gericht kunt kijken van nou, zit het op de goede weg? Gaan we de goede kant op? En dan kunt het inderdaad een nulmeting, een tussenmeting en een eindmeting maken. Zie je, zie je verschil met wat je vijf jaar geleden deed zonder die uh, echografie en nu met echografie? Het is natuurlijk zo dat... In, in behandelings... Uh, je moet nu, de, de zorg is gewoon in het geheel veranderd. Uh, je wordt ook veel meer gedwongen door verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen... om inzichtelijk te maken wat je doet. Uh, dus ze willen gewoon heel graag zien uh, hoe het gaat. Ja. Dus daarvoor is dit gewoon een heel sterk uh, methode om om het inzichtelijk te houden en te maken. Ja, ja, de muziek erachter en Elko, uh, moet je daar een speciale opleiding voor? Ja, je doet, een speciale, je af, je doet een speciale opleiding ja. voor echografie. En uh, nou, dat is redelijk heftig en redelijk zwaar om, om dat uh, te doorlopen. En dan vervolgens is het gewoon eigenlijk in de praktijk brengen... en, uh, en zeker het gewoon uitbreiden. Gewoon uh, Zorgen dat je meer klanten in je praktijk krijgt. En, ja, bedoel, het, is, het is dan de echografie waar je dus uh, diagnostiek uh, duidelijk mee kan bedrijven. Het is uh, inzichtelijk uh, naar klanten toe, naar jezelf toe... En vervolgens is de komende keer dat je dan de shockwave er aan vastkoppelt. En dan zie je dus eigenlijk dat de bandenresultaten ook gewoon een stuk beter worden. Dat is de ontwikkeling die Manuel net aangeeft. Binnen, mm -hmm. de, binnen de zorg en de hele zorg. Dat je gewoon veel efficiënter moet gaan werken. Dat is deels opgelegd door de zorgverzekering. Maar ja, mensen eisen het ook een beetje van je. Gewoon, ik bedoel, als we er in ja. drie keer vanaf kunnen zijn. Ja, ja tuurlijk, dat bekant, scheelt dan weer. Dan ja. ja. meer. Ja. Dus uh, je hebt de diagnose gesteld hè, en dan gaat het een kant op. Ja. En wanneer, uh, wanneer besluit je en wat is het? Shockwave. Nou, wat ik net aangaf, je kunt bijvoorbeeld bij uh, een klassificatie uh, in je schouder kunnen doen. Dat is dus eigenlijk een soort verharding in het PSW voor kapsel van je schouder. En uh, dat mensen. En sommige mensen hebben er last van. En wat je eigenlijk doet is met uh, die shockwave uh, is uh, die, die verharding die er zit in, die, in, de, in het, uh, die, dat kalk ga je vergruizen als het ware. Waardoor het beter weer opgenomen wordt. En de shockwave, nou iedereen, het is nu nog redelijk onbekend, maar uh, iedereen kent dat vanuit uh, de niersteenvergruising. ik moet het even goed zeggen. De niersteenvergruising, vroeger werd je in een warm bad gezet en er waren de geluidsgolven waardoor de, zeg maar, je nierstenen ja, kapot gemaakt werden, ja. waar die ze of uit kon blassen, of gewoon dat ze zeg, deels weer opgenomen werden in je lijf. En dat is uh, nou, doorontwikkeld naar een heel uh, ja, handzaam apparaat uh, voor fysiotherapie. Hoe goed. gebeurt dat dan? Wat, wat gaan we, hoe moeten we dat zien? Hoe, uh... Ja, zit je dan ook in een bad, om het zo maar te zeggen? Nee, het is gewoon, uh, het is gewoon een. Het is gewoon, ja, het is eigenlijk een, een, een, een, een, een. Wat ik net zei, een hands apparaat. Het is iets groter dan een, een laptop. Daar zit een, een pistool aan vast. En, uh, dat klinkt wel heel dramatisch, maar het is gewoon een pistool met een soort eindplaatje erop. Het werkt op luchtdruk. En uh, er zit een klein kogeltje in. Dat schiet uh, in het pistool heen en weer naar het eindplaatje. En dat verzorgt daar dan een uh, geluidstrilling. Je zit. Uh, Apparaat zelf maar pistool dat werken bij iemand op zijn huid, op de plaats waar je dat wil. Ja. En uh, met een soort tussenvoerstof, een gel die je gebruikt, omdat dan de geluistering beter overgebracht wordt. En vervolgens ja, doseer je dan uh, in intensiteit. Je kunt hem uh, meer of minder hard uh, zetten. En, en je kunt de frequentie kun je gewoon instellen. En dan is de bedoeling dat je, nou ja, maar wat, wat ik net zei, die calcificatie vergruist, of bij een hielspoor kun je het gebruiken, bij een achillespijnsteking. <coughs> Kun je dat heel goed gebruiken. En het, ja, het idee is gewoon weer de circulatie extra aanzetten, de doorbloeding verbeteren. Uitwisselen van afvalstoffen en voedingsstoffen gewoon versnellen, waardoor het herstelproces een, een extra duwtje in de rug krijgt. Moest dat vroeger, eh, toen je nog niet de shockwave had, natuurlijk verdwijnen of had je andere uh, mogelijkheden? Nou ja, voor, de, voor een deel verdween het gewoon. Ik neem even een slokje. Koffie. Ja. Ja, dus ja, nou, Manuel het zit beven. zo naar je te kijken dat Ziet hij ook nog wil zeggen, ja. denk ik. <lacht> <h> <h> nou, nou ja, ik heb voorheen uh, deden we ook nog natuurlijk uh, fricties. En dat wordt natuurlijk, uh, dat we bij tennis hebben ook gedaan. En dat best intensief. Dan, dan ben je heel lokaal bezig om diepe dwarsfricties, massages uh, toe te passen. Uh, dat was zoals we deden. Maar met de Echo is het natuurlijk, uh, of met de Shockwave is het natuurlijk uh, veel makkelijker geworden. Ja, het is gewoon uh, veel ja, veel efficiënter. De behandeling is uiteindelijk gewoon ook. Uh, is, is wat minder. Uh, is, is wel intensiever. Ik bedoel, de cliënten merken daadwerkelijk dat er wat gebeurt. Maar het is gewoon veel korter. Ja. En, uh, en, en het herstelproces gaat gewoon een stuk sneller. Je geeft het herstelproces echt een duwtje in de rug. Uh, dat, dat is gewoon heel prettig voor mensen. En is er al veel resultaat? Uh, uh? Nou ja, het is, het, is, het is heel leuk dat zeg maar, zowel echografie als shockwave uh, zijn dingen die. Ja, zeg maar wetenschappelijk ook echt aangetoond zijn. Ik bedoel, echografie is heel duidelijk. Dan is het gewoon beeldvorming. Ik bedoel, dan kan je ook zien waar de blessure en de kwetsuur zit. Maar Shockwave is ja, dus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En mm -hmm. heeft dus ook bewezen resultaat. En ja, dat is zeker in de, in de zorg of in de gezondheidszorg. dat wel iets uh, ja, wat heel goed is. Ja, er zijn die... ook heel veel dingen waarvan we weten dat het werkt. maar het is dus niet daadwerkelijk aangetoond. En Shockwave is dan iets waar we nou Ja, ze hebben er onderzoek oh, ja dus, dus heeft men er baat bij als ja. je, als je ja, kan zeggen: van, nou, het, het is zo. En, het resultaat is natuurlijk ook zo, je bent eerder van je, van je klachten. Ja, ja. Ik weet een heleboel over uh, wat voor mij een kwartier geleden een raadsel was. Ja, dus ik ja, dank jullie ontzettend ja, voor, uh, voor de komst, Visiofit en uh, Elko. Manuel wel ook natuurlijk. Nou, graag ja, gedaan. Gaat u op de terug? Ja, de terug. <laughs> nou, Misschien moet ik nog één ding zeggen. Misschien ja, als mensen informatie uh, willen ja. hebben, dan kunnen ze of op de website van FisioFit kijken... of op uh, mijn website kijken van FisioElswoud... En uh, dan ze of een mailtje heen sturen of gewoon uh, het telefoonnummer uh, indrukken, is dat tegenwoordig. En dan uh, kunnen ze verder informatie krijgen, zowel bij Fysio Fit als bij Fysio uh, uh, Elswoud allerlei informatie te krijgen bij ja. jullie uh, beide ja. websites. Dus uh, ja. nogmaals bedankt. En als Dank er nieuwe Dank ontwikkelingen zijn, dan uh, praten we ja. vaak ja, okay. bij. Gaan Dank we Dank Dankjewel. dankjewel. dankjewel. Ja.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 This plot to twist up and mystery Keep building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 Weer. En uh, helaas uh, was het gisteren wat uh, slechter weer. En uh, vandaag ziet het er wel weer redelijk uit zonder uh, uh, dat je zegt nou je waait nog aan je hemd. Maar gisteren was de eerste toeristenmarkt uh, onder leiding van Roy van Buringen. Die zit hier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen ja. Helaas uh, ging het regenen. Ja, en eigenlijk en ik, om vier uh, uur regende het uh, nog steeds. En ja, toen had jij al opgebouwd, Roy. Ja, uh, voor de duidelijkheid, Roy uh, is de organisator van de toeristenmarkten. Ja, uh, ja ik had al opgebouwd. Ik uh, was al eigenlijk uh, vanaf één uur in de weer. En toen, toen was het nog droog. en um, Dus de kraamverhuurbedrijf kwam om twee uur. En uh, we hebben gewoon uh, opgebouwd. En ja, ik zag wel aan Buiraar, dat er wat aan zat te komen... Maar het zou ook wel weer droog gaan worden. Dat was de planning. En uh, vanaf vier uur tot uh, een uur of half acht, acht uur. Heeft het gewoon uh, bijna non-stop uh, geregend. En werd het ook steeds harder, harder, harder, harder met ja. regen. En toen uh, een uur of ja, zeven uh, zeiden de standhouders. Van ja hoor, vind je het erg als we onze spulletjes inpakken? Ik zeg nee jongens. Het, het was ook wel een beetje, ze hebben wel wat verkocht. Maar het was niet zoals je had gehoopt, natuurlijk. Ja, jammer, ja. En, uh, Maar ja, ondanks de regen, het sfeertje die wij wilden creëren. met, die, uh, met de toeristenmarkten op het Gasthuisplein. dat, dat gaf dat mij wel het. weer kippenvel. Want. Mm -hmm. ik, um, een jaar geleden had ik dit idee al. En toen, uh, toen heb ik besloten om het. eigenlijk gewoon niet te doen vorig jaar. omdat ik het goed wilde doen. En uh, voor dit jaar, ja. Kijk, we hebben nog niet echt een, een, een, een duidelijk beeld met de standhouders. Want er zijn ook drie standhouders niet vanwege het weer op, uh, komen dagen. Maar, maar toch, weet je, het, het, het zweertje die we wilden creëren met, met, met de toeristenmarkt. Met het wapen erbij, ja. met de muziekje op de achtergrond erbij. Eigenlijk was de bedoeling dat het wapenkoor uh, zou optreden mm -hmm. tijdens, uh, tijdens uh, de markt. Maar ja, die gaat niet in de regen staan. Nee. Nee. Um, dus elke week willen we ook wat speciaals creëren. Ja. Dus volgende week zou het een, een straatmuzikant zijn. En, uh, we zijn bezig met, uh, met een uh, rokerijtje met paling. Uh, we zijn bezig met het uh, kijken of we het stein toe kunnen voegen aan, aan de markt. Om, om alleen maar extra uh, toeristische <kwijm>, dingen te, te creëren. Ja. Het enige jammer vind ik, en je hebt als organisator toch altijd wel iets dat je jammer vindt. Ik had gehoopt op meer Zandvoortse dingetjes. Zoals een klededragje, zoals een museum die open gaat, Dat is allemaal helaas niet, niet uh, gebeurd. Ik heb het wel gevraagd, maar uh, de mensen stonden er niet heel erg open voor. Dus eigenlijk roep ik hierbij op alle zandvoorters. Dus heb je iets leuks wat met zandvoort te maken heeft? En uh, wil je dat promoten of wil je dat verkopen? Neem gewoon contact op, want ik sta er echt open voor. En zelfs ook om, om daarvoor juist een kraan te sponsoren. want ik maar vind wat, het belangrijk. Wat, uh, wat, wat, wat verwacht je dan? Uh, Zandvoorts artikelen of een Zandvoorts ja, het, het, kan, het kunnen Zandvoortse schilderijtjes zijn. Het kan het, het, het, uh, een, het de museum die een, een kraampje buiten zet van het winkeltje en, en, het, en lekker open gaat. Uh, het, de VVV misschien ook. De, de VVV ook bijvoorbeeld. Maar iets, uh, iets wat het meer Zandvoorts maakte, dat had, dat had ik ervan gehoopt. En dat is tot nu toe niet gelukt. Ik hoop na deze oproep... dat mijn telefoon hartstikke rood staat. Maar nou, misschien uh, moet je het nummer nog even roepen, Roy. Ja, mijn telefoonnummer is 06 19 42 70 70 06-19-42-70-70. En uh, ja... Bellen. Bellen graag. Als, als je iets... wilt verkopen, ja, Het is hoeft leuk. niet alleen antwoord te zijn, maar... er zijn nog genoeg voor komende tijd kraampjes ook over. En uh, ja... De variatie uh, was natuurlijk ook uh, wel aardig. Hè? Van ja. sieraden tot aardbeien. Ja, en worsten. En worsten, <laughs> ja, ja, ja, dat was, vond ik wel heel erg grappig. Ja. Ik, uh, die aardbeienman belde me op een gegeven moment op. En wat, ik dacht echt van alleen kleding, sieraden. <coughs> iets zandvoorts erbij en dat soort dingen. Maar toen belde die uh, aardbeienman erop. En daarna die worstenman. En daarna de strowafelman. En toen dacht ik van eigenlijk maakt het wel die markt. Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat was wel heel erg uh, leuk. En wat ik, wat ik heel erg leuk vond, er kwam een Engelse man op de markt uh, aangelopen. Hij, hij keek een beetje om zich. Heen. Is dit de toeristenmarkt? Zei zei, Ja, ik had hem wat groter van, maar ja, kijk naar de lucht. <laughs> um, die zei. Uh, is dat uh, Nederland over de stroopwafels? Ik zeg: ja, ja, dan moeten moet we maar eens proeven. Dus die. Stroop maar gewoon een stukje af. Hup. Ja, hij was helemaal verkocht. Hij nam meteen een paar pakken mee voor in Engeland. En, hij, en nam er ook eentje mee eens. In zon. Nou, dat is nou de toeristenmarkt. Dat is, dat de is de doel. Onze, ons doel. Ja. Ja. Heb, heb jij... Uh, er wordt al vaak gezegd... het is een beetje verscholenplein. Uh, ja. Heb je aanlokkers op het kerkplein en op het raadhuisplein? Dat mensen weten waar ze naartoe moeten? Ja, ik moeten. heb borden staan okay. op het raadhuisplein en het kerkplein. Um, wat het puntje van kritiek was van de gasten, was dat, uh, dat bij de Haltestraat is het nog niet duidelijk. En ze waren juist via de Haltestraat uh, gelopen. Dus ik denk dat ik gewoon bij Nuf ook nog een, uh, ja, een bordje reizen. ga neerzetten. Okay. En, uh, ja. Voor de komende weken, uh, eerste vraag: tot wanneer gaan de markten door? De hele maand juli op vrijdag. Dus uh, tot de laatste vrijdag. 29 van juli is, uh, ja. is, de, de is de laatste markt. En het is ja. s'avonds, hè? Ja, van 4 tot 10. Uh, nou, toch ook heel bijzonder, hè? Ja. Toch mooie, de tijd. Markt. Ja, mooie tijd. Ja, mooie ja, ja, tijd. Dat is het idee van een toeristenmarkt: dat je ja. dus middags smiddags heen gaat. en. Ja, en, dus daar, en, en niet uh, s'morgens om 6 uur tot 12 uur, wat een, uh, een ja. normale marktdag is. En nee, net als de jaarmarkt. Ja. ja. ja. ja. Nee, dat was uh, niet het idee. We hadden echt het idee om. Uh, om om iets speciaals, iets speciaals te doen en om, om het op een andere manier te doen. Ja. De, de setting zoals die nu is, hè, van aardbeien tot uh, sieraden, is die wisselend? is uh, wisselend. Uh, wat vindt ik... de worsteman die nu in de regen stond het uh, uh, toch wel fijn om volgende week terug te komen? Ik heb hem uh, gesproken en het ligt even aan of hij niet een uh, markt heeft waar hij eerder op heeft gestaan. Uh, maar hij wil wel terugkomen en uh, de, de sieradenvrouw bijvoorbeeld ook en de... Uh, Ibiza-stijlkleding, die hebben we zeker aangegeven. Want die heeft meteen alles vastgelegd voor de komende markten. Mm. Dus we zijn mm. wel aan het creëren mm. dat de mensen terug blijven komen. Maar er uh, zullen heus wel wisselende kraampjes zijn. V vernieuwing mag. Vernieuwing mag leuk, en toch? dat is juist dat het leuke eraan. Leuk, ja. Ja. Ja. Ik, ik ga zelf ook vanmiddag nog even naar een marktje toe. Ik moet nog even kijken welke markt. En dan ga ik onze markt uh, ook zeker even promoten. Zoals ik ja, ja. deze zeker, markt zeker, ook. Ja. Vorige week naar Haarlem gegaan heb ik... Alle standhouders daar een, een flyertje gegeven van onze markt. En daar zijn toch de helft van onze standhouders vandaan gekomen. Nou, kijk. Nou ja, zo doe ik dat natuurlijk ook tijdens de jaarmarkt. En... Zo werkt het, hè? In, in, in de regio heb je meer toeristenmarkten. Ik kijk bijvoorbeeld even naar Bergen. Ja. Uh, dat is hartstikke druk. Ja. En dat is ook zo, begonnen met drie kraampjes. En vervolgens staat die hele hoofdstad. En Heeligom ook, hè, Ben? Ja. Heeligom. Dus, ja. Nou, de, de, de regio Zij heeft dat uh, al. Ja. En ja. Uh, ik weet dat er door, uh, door een groepje zandvoerders naar gekeken is een aantal jaren geleden. En ik vind, vind het ook leuk dat het nu opgepakt wordt. Maar net wat jij zegt, je moet wel in Haarlem, Noordwijk. Uh, en daar moet je vlaaien, moet je anders weet men het niet. Nee, nee anders nee, weet, weet men het ja, niet. Jij hebt zeker. wel een website uh, to, met, met uh, Hollandse markten. Waar alle markten in Nederland opstaan. Hartstikke leuk. Alleen uh, dat is niet de, de vaste manier waardoor je standhouders krijgt. Mensen kijken wel even op internet en dan hou je vier standhouders van over. Ja. Maar de rest moet je zelf gaan, uh, gaan regelen en ja, uh, ja dat, dat doe ik de aankomende tijd. Ik zit een beetje zelf... markt, marktman eigen dat ze gevraagd moeten worden of een duwtje moeten hebben. Ja, ik denk het wel. Want ja. ja? ja. ik heb zelfs en um, dat is heel, heel grappig. Ik sprak de marktman uh, van de stroopwafels en uh, die zei van, ja, ik vond het idee toen ik deze brief kreeg van jou ja, hartstikke leuk. Alleen ik wist niet wie je was. Ah, dus ja. ze zijn me gaan googelen. Dat speelt ook nog maar. En toen uh, zei die man: van nou uh, een duizendboot uh, met, uh, met, uh, met een dansschool, met een kofferbakmarkt, maar ook artiesten die hij vuurt. Wat, wat is dat allemaal? En toen heb ik het allemaal even uit moeten leggen. Ja, ja, leuk. Het is natuurlijk allemaal ontstaan uit hobby. En, uh, ja, en de toeristenmarkt is weer een, uh, een, nieuw, di een nieuw ding. Ja. En, uh, het moet groeien, hè? Het, het moet ook groeien. En de Daar ja. ben ik ook uh, met. 10 kramen uh, auto's begonnen. Ja. En moet je nou gaan. De laatste stonden er 35. Dus ja. ja. Dus dat is wel een, uh, een groei, maar dat gaat, dat, gaat, uh, dat gaat zeker. Ik zie daar positief uh, de toekomst. Uh, maar de, de, ja. de mensen van de uh, kofferbankmarkt. Ja. Ik, en dan doe ik even de vorige, want toen regent het ook een beetje s'morgens. Ja. <laughs> ja, later werd het gelukkig wel wat beter weer. Ja. Um, is dat ook wisselend, of komen die mensen ook graag terug? Ik heb een hele grote vaste groep die graag terugkomen. En dat zijn ook heel veel zandworters. Maar uh, het, het, sowieso uh, zie ik steeds weer nieuwe mensen. En de meeste dat is het leuke van het verhaal, die, die blijven. Dus ik zit eigenlijk als ik één mailing er doorheen heen gooi, zit ik bijna eigenlijk al uh, vol. En ja, ja. en ja, ik probeer toch wel ook af en toe... Toch even een keer dus te zeggen van, ja, het is nu vol. Iemand, iemand anders een keer. Even iemand anders ja, een keer. Ja. En hoeveel kramen kun je voor die toeristenmarkt eigenlijk maximaal... Ik mag uh, twintig kramen neerzetten op is gassig klein. Maar dat okay. past niet. Nee. Dat kan ik wel vertellen. Hoe nee? ja, nee, zonder, uh, zonder uh, de, gisteren? Ik heb ze niet geteld. Gisteren had ik officieel me, uh, had ik tien kramen staan... Mm -hmm. Waarvan ik er drie heb af moeten breken omdat ze niet opkwamen dagen vanwege het weer. Okay. Okay. Ja, ja, maar als, dan als je het, ja, het strakker zet, kunnen er, kunnen, kunnen er ja. 15 op het voorgedeelte van het gastensplein ja. en 5 ja. op de verhoging. Ja. Ja. Maar de verhoging is niet zo populair. En, nee? Uh, nee, dat komt omdat het trappetje er is. En, en mensen zijn slecht te been. Dan, ja. En dan moeten ze helemaal omlopen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is even een kleine reden. Nou ja, ik zie ja. daar toch met, uh, met de kofferbak, Maar ik zie het helemaal vol. En, uh, ja, ja. en, en toch ook met publiek erbij. Ja, nee, Dat is, dat is er zeker zo. Alleen die mensen zitten zelfs ook te zeggen. Dat, hele, dat ze liever niet op de verhoging staan. Ja. Dan moet er maar een big band. En dan allemaal naar beneden. Ja. Dat is wel de toekomst. Met muziek. Ik heb ja. wel... Um, ik zit zo die, die twee markten te vergelijken. En dan uh, wat ik gisteren gezien heb uh, uh, van arbeid tot sieraden Er zit hoogkwaliteit sieraden bij bijvoorbeeld. Uh, check, check jij dat? W ja. wat, wat er binnenkomt? Ja, van tevoren wordt er een, een mail gestuurd. Iemand geeft zich op bij mijn telefoon, telefonisch of per e-mail. Ik vraag ja. altijd: stuur me even een e-mailtje alsjeblieft. Um, dan vraag ik ook duidelijk van wat verkoop je? Want dat wil ik graag weten. Want niet dat. Uh, dat er bijvoorbeeld twee mensen met RVS raden staan. Ja. Dat, dat wil ik gewoon echt gewoon niet. Dat kan je ook niet maken met zo'n kleine markt. En dat is, de kwaliteit ook. En kwaliteit is heel kwaliteit, belangrijk. Uh, uh, dat, is, dat is dan de markt. Ja. Um, uh, kofferbak is natuurlijk moeilijk te checken. Ja, dat is eigenlijk een kleine... Er, is, er zijn een paar regels. Dat is sowieso uh, geen nieuwe speler. Mits in overleg. Toevallig heb ik vorige keer één iemand toegelaten... Ja, dat werkte gewoon niet. Dus ik zou het gewoon van tevoren zeggen, nieuwe spullen gewoon niet. Gewoon. Ja. En uh, bij zo'n kofferbakmarkt is, is het ook gewoon zo dat je hele duidelijke regels moet maken. En die krijgen ze toegestuurd allemaal, okay. want ze geven zich op via e-mail. En dan, dan krijgen ze, ze echt Ja, ja. En ik controleer dat ook echt. Ja. Uh, zoals al geen gekopieerde dvd's of wel ah, wat dan nee. ook. Maar dat is wel in het begin gebeurd. Dus ja. mo ja, ja, al, ja, dan je om, moet je al doende zijn, streng, Net, net streng. als de doelplaat liggen liggen deden ze ook altijd. Ja, op een gegeven moment moet je een borg vragen. Dus, uh, als niet opruimen. Dan krijg je je borg niet terug. Dat soort dingetjes. Ja, Dat zijn dingen die, uh, Heel, he? die spelen toch wel mee. Um, het klokje tikt door. En uh, wij gaan uh, zo dit uurtje afsluiten. Uh, Roy, bedankt voor de uitleg tussen de verschillende ja. uh, markten. En uh, volgende week om uh, vier uur is het, is het weer. weer. Het heeft een nieuwe markt. En dan hoop ik dat het mooi weer is. En dat iedereen uh, fijn komt kijken. Ja. Ja. En mocht de dus daar wat mee willen doen. Bel Roy. Inderdaad. Tot na het uh, uur. Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplici's Verbond. En onverhoop niet content, postbus 275, Purmerend.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 Vind jezelf, wees en blijf van in jezelf. Zoek jezelf, boeren, vind jezelf. Wees en blijf van in jezelf.